11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen... naar de organisatie Different die therapie aanbiedt... om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. Vanuit de politiek en verschillende organisaties op het gebied van gezondheidszorg... is bezwaar tegen de therapie, die gericht is op christelijke homo's... die moeite hebben met hun geaardheid. VVD, PVDA en GroenLinks vinden dat de zorgverzekeraars... niet langer de therapie moeten vergoeden... De VVD zegt dat dit niet kan en dat er een eind aan moet komen. Volgens de PvdA gaat de therapie uit van homoseksualiteit als een ziekte... en de partij noemt dat onacceptabel. GroenLinks vindt dat de therapie lijkt op kwaksalverij. Ook de artsenorganisatie KNMG maakt zich zorgen... zo'n behandeling kan schadelijk zijn... en er is ook geen enkel bewijs dat die zou kunnen lukken, zegt KNMG. De organisatie raadt huisartsen af eraan mee te werken.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 In Italië hebben reddingswerkers met explosieve gaten geslagen in de gekapzeisde Costa Concordia. Die manier hopen ze gemakkelijker bij eventuele overlevenden in het cruiseschip te komen. Er wordt nog gezocht naar 29 vermisten. Dat aantal werd gisteravond bekendgemaakt. Eerder werd uitgegaan van 16 vermisten. Volgens de kustwacht bestaat er nog een sprankje hoop dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. Verder worden er vandaag barrières gelegd rond het schip. In de Costa Concordia zit nog zo'n 2500 ton stookolie. En als die weg zou lekken, betekent dat een ramp voor de Italiaanse kust. De Belgische pater en schrijver Phil Bosmans is overleden. Hij verkocht miljoenen boeken in Nederland en Vlaanderen. Het bekendst was Menslief, ik hou van jou. Met eenvoudige en positieve gedichten en spreuken... probeerde hij naast de liefde en solidariteit te bevorderen. Maar hij wilde mensen vooral op de schoonheid van het leven wijzen. De ergste kwaal van deze tijd, dat is dat de mensen niet meer genieten. Ze hebben alles en ze kunnen van niks meer genieten. En dat vind ik verschrikkelijk. Het leven is toch veel te schoon en ook eigenlijk veel te kort... om er niet elke dag opnieuw van te genieten. Als een van de bestverkopende auteurs in Vlaanderen... Phil Bosmans is 89 jaar geworden. Het weer zonnig, het wordt ongeveer 3 graden in het binnenland... zo'n 5 graden in de kustgebieden... Morgen begint de dag nog met redelijk wat zon... maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt en dan gaat het regenen. Smiddags is het nog een graad of drie, maar in de avond wordt het ongeveer zes graden. ANWB-verkeersinformatie met een melding van de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Weesp. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging.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 Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via WestlandUtrechtBank.nl of via uw financieel adviseur. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik wil u een klein geimpje verklappen. Ik leem wel eens een balpen. En dan vergeet ik dat ding vergeet ik stevast terug te geven. Er wordt geknikt aan de andere kant van het glas. En ze ik ook wel eens een balpen meegehad van de redactie bij de VARA. En dat mag u beslist niet verder vertellen... want dat gedrag valt namelijk onder foute bedrijfsethiek. En dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot liegen, tot bedriegen... of zelfs angstzaaien binnen een bedrijf. Dat zegt hoogleraar bedrijfskunde Muel Kaptein. Hij schreef het boek Waarom Goede Mensen Soms Verkeerde Dingen Doen. Bij het bekerduel Duel Ajax AZ zijn vrijwel alleen kinderen welkom. En de jeugd van basisschool De Blauwe Lijn in de Belmer heeft ongelooflijk veel kaartjes gekocht. Zijn ze al klaar voor de wedstrijd? En was de wateroverlast van begin januari het gevolg van de woeste weersomstandigheden? Nee, vind je het, Benedictus? Dat hebben de waterschappen aan hun eigen wanbeleid te danken. Kortom, voer voor debat. En bent u een beetje visueel ingesteld? Surf naar degids.fm. Vanmiddag tekent Onderwijsminister van Bijsterveld een akkoord met de PO-raad. Dat is de Vereniging van Besturen in het Basisonderwijs. De 7500 basisscholen in ons land krijgen, volgens dat akkoord, jaarlijks 150 miljoen euro om hun prestaties te verbeteren. En mogen dat geld naar eigen goeddunken aanwenden. Aan de telefoon, voorzitter Kete Kervesee van de PO-raad. Mevrouw Kervesee, goedemorgen. Goedemorgen. Geld om prestaties te verbeteren. Welke prestaties moeten zo al verbeterd worden? Eigenlijk alle prestaties die in het basisonderwijs geleverd worden... en dan hebben we het natuurlijk al vanzelfsprekend over taal en rekenen... maar ook kinderen leren hoe ze met elkaar omgaan... ook zorgen dat ze fysiek zich goed ontwikkelen... die staan allemaal op de rij. En omdat de ene school sterker is in het ene onderwerp vergeleken met de andere school... is er nu ruimte om per school te kijken... hoe kun je zo goed mogelijk passend bij de ontwikkelingen in je eigen school het gemiddelde in Nederland omhoog drukken. Maar mag er ook geld worden uitgegeven aan het aantal zo warme truiendagen? Het gaat hier beslist niet om de warme truiendagen. Want waar het vooral om gaat in dit geval is... hoe zorgen we dat kinderen alle talent dat ze bij zich hebben... dat we dat goed in beeld krijgen... en dat we hen een zodanig programma aanbieden... dat ze dat ook maximaal kunnen ontwikkelen. Maar de ene Wat school is... kan dus dit doen, de andere school kan dat doen. Dat lijkt me een onoverzichtelijke toestand worden. Weet hoe weet je nou waar welke school beter in wordt dan als ouder... Nee, kijk, waar u naar moet kijken, het gaat hier over 7500 scholen. En het is makkelijk te begrijpen dat de ene school bijvoorbeeld beter is in haar taalonderwijs. De andere beter is in haar rekenonderwijs, de derde in andere onderwerpen. En dus als je iedereen hetzelfde vraagt, dan krijg je het gemiddeld niet omhoog. Want een aantal scholen hoeven daar niks aan te doen. Terwijl wat we dus nu doen in het nieuwe akkoord met de minister, zeggen wij laat een schoolbestuur kijken waar zijn wij al goed in, waar zijn wij minder goed in... wat kunnen we ook van de anderen leren? En dat ze precies die keuzes maken. En dan druk je het geheel natuurlijk aanzienlijk omhoog. Nou zegt u het wel heel goed, hè, dat ze precies die keuzes maken. Want het ene schoolbestuur is het andere schoolbestuur niet. Precies. En de ene schooldirecteur is beter dan de andere. Een vorm van toezicht, dat zou geen overbodige luxe zijn, lijkt mij. Nee, maar dat is natuurlijk al jaren het geval. Er is een inspectie die daarop toeziet. Maar wat wij nu extra gaan doen, ook vanuit de sector... Is dat wij op basis van alle gegevens die de scholen in één systeem uh, gaan brengen. En dat gaat heten Venus Primair Onderwijs. Dat we alle resultaten daarin neerzetten, zodat scholen ook onderling kunnen vergelijken. Doen mijn collega school met de vergelijkbare leerlingen. Doen die het nou beter? En waar staat dat op? En laten we daar dan ook met contact mee zoeken zodat wij daar ook ons voordeel mee kunnen doen. Nou is het zo, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau... heeft extra geld, dat sinds 1995 aan onderwijs is besteed... niet geleid tot een evenredige stijging van de kwaliteit. Waarom zou dat dan nu wel gebeuren? Nou, ik vind dat nogal een kort door de bocht conclusie. In 2000 stonden wij in Nederland voor het punt... dat wij een enorm tekort aan leraren zouden hebben. Daar hebben we toen de salarissen omdat we ook flink achterop liepen... omhoog mee getrokken. Kijk... Wat je je nu niet kan voorstellen is als wij tientallen scholen zonder leerkrachten zouden hebben staan, dan zou Nederland te klein zijn. Dus het feit dat we die 500 miljoen daarvoor gebruikt hebben om te investeren in te zorgen dat de sector voldoende personeel en ook goed personeel heeft... Dan kan je natuurlijk nooit achteraf van zeggen, ja, dat had u maar niet moeten doen. Want als we nu tientallen klassen leeg hadden staan, nou, dan zou ik denk ik met u een lang gesprek voeren. Als je nou ouders op schoolpleinen hoort praten, ja. dan gaat het vaak over de kwaliteit van die leerkracht. Of het ontbreken van die kwaliteit. Moet daar nou niet vooral in worden geïnvesteerd? In betere opleidingen bijvoorbeeld? Nou, daar zijn we natuurlijk volop mee bezig. Hoe zorgen we dat de opleidingen aansluiten op de vraag die er nu in de klas ligt? Maar het is denk ik wel heel erg goed om je te realiseren. Dit is een sector waar 1,6 miljoen leerlingen op school zitten. Er werken meer dan 150.000 mensen. En wat wij toch wel erg makkelijk doen is generaliseren. Wij zitten in Nederland al tientallen jaren, zitten we boven in de top 10, top 15. Dat kan echt niet als het basisonderwijs als fundament van het onderwijs ook niet flink op orde zou zijn. Dus wij hebben toch wel heel erg de neiging om op basis van één ervaring en dus één allerlei algemene conclusies te trekken. En daar wil ik absoluut voor waarschuwen. Laten we de waardering ook durven uit te spreken... dat wij al jaar in jaar uit in die top 10, 15 meedraaien. En dat er veel mensen zijn die iedere dag weer bereid zijn... van s morgens half negen tot laat in de middag alles op alles te zetten... om onze jeugd een slag verder te brengen. Het is u kennelijk niet gelukt om die rigoureuze bezuinigingen... van 300 miljoen op passend onderwijs te verzachten. U krijgt er nu 150 miljoen jaarlijks bij Drie voor keer. 7500 basisscholen. Dat is 20.000 euro per school. Dat lijkt mij niet al te veel om de kwaliteit te verbeteren. Maar goed, je moet ergens mee, uh, mee getroost worden. 300 ja. miljoen op passend onderwijs, dat gaat gewoon door. Ja, maar u weet uh, dat wij ons daar heftig tegen verzet hebben... We hebben ook, eh, ondanks dat we deze afspraken nu maken over een aantal impulsen voor het reguliere onderwijs vastgehouden. En dat we onze zorg houden en ook kritisch zullen volgen hoe dat verder moet met passend onderwijs. We leven met z'n allen op dit moment in een politieke omgeving waar het heel moeilijk is om extra middelen vrij te krijgen. En dan vind ik het eerlijk gezegd nog een topprestatie dat wij met een kleine 500 miljoen voor de komende drie jaar eh, toch de slag aan kunnen gaan dan denk ik, ja, je kan altijd roepen wat je niet hebt. Maar wij zijn in ieder geval tevreden over het stukje wat we wel hebben. Ik merk een opmerkelijke overeenstemming met de minister van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld. Die zei vanochtend bijna letterlijk hetzelfde als u. Nou, soms spreken wij elkaar. Dus dan zul zullen, zullen je ook wel in hetzelfde gedachte wereld uitkomen. Maar u moet voor het belang van de basisscholen opkomen die u vertegenwoordigt. Zeker, en dat doen wij ook iedere dag opnieuw. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat er iets is waar je tevreden over kan zijn, dat dat nog niet betekent dat je alles tevreden over bent. Wij hebben flink de aandacht gevraagd in de afgelopen jaren ook voor het gebrek aan kwaliteit in de huisvesting. We hebben aandacht gevraagd van dat het niet meer voldoende is... wat er op dit moment voor het basisonderwijs wordt uitgetrokken. Ja. Maar ik denk dat het toch ook de kracht blijft dat we en-en durven te zeggen. Dat we en zeggen, dit is niet op orde. Passend onderwijs vinden we heel zorgelijk. Huisvesting is niet op orde. In een aantal gevallen zijn de middelen niet toereikend. Maar als er dan een moment is waarop er toch geïnvesteerd wordt... drie keer 150 miljoen dan hebben wij ook de kracht om met elkaar te zeggen... en daar zullen we voor mee doen. Het is drie keer 150 miljoen even voor de gang. Ja, ja, ja. ja. Het is niet vier keer zoals het sommige kranten staan. Nee, want er is al één jaar van dit kabinet voorbij. Het, uh, het loopt op de, uh, het kabinetsperiode. Keten Kervenzee, voorzitter van de PO-raads. Ze reist zo naar Den Haag voor de ondertekening van dat akkoord met de minister. Hartelijk dank en succes. Graag gedaan. Dank u. De Gids. De aanmoedigingen en de spreekhoren zullen donderdag tijdens de wedstrijd Ajax AZ wat hoger van toon zijn. Want de tribunes zullen dan bezet zijn door scholieren uit Amsterdam en omgeving. Volwassenen zijn niet gewenst die dag. Hooguit als begeleider van zes scholieren. U kent namelijk de voorgeschiedenis. Het incident met de hooligan en de AZ-keeper. Het vonnis overspelen zonder publiek. Maar toen kwamen die kinderen. Jan Peels, verslaggever van Amsterdam. Ja. Hè? Bij Ajax dachten ze, we doen wat aardig, we laten alleen kinderen toe. En toen liep het storm, hè? Ja, enorm, enorm. Ja, hier zitten ongeveer een, twintig, uh, ja, ruim 20 gelukkigen die allemaal uh, mogen gaan kijken aanstaande donderdag vanaf uh, half drie. Want uh, inderdaad, eerst uh, mochten er 14.000 komen en toen uh, ja, bleek dat er echt enorm veel belangstelling was. Uiteindelijk tot 20.000, ja, het moet wel veilig zijn, er moeten voldoende stewards in het stadion zijn. Maar ja, hier zitten ze in uh, groep 7 van uh, de blauwe lijn, de kinderen van uh, juffrouw Heidi Vrede. Hoe klonk het toen jullie hoorden dat jullie uh, naar het stadion uh, mochten? Lij! Nou, en zo uh, gaat het dan ongeveer klinken aanstaande donderdag. Als er tenminste een doelpunt uh, gemaakt wordt. Maar uh, daar gaan we wel vanuit natuurlijk, hè? Ja. ja. Jullie hebben natuurlijk ook allemaal gekeken afgelopen keer naar wat daar gebeurd is. Wat vonden jullie daarvan? Vond het, in het begin vond ik het grappig. Maar... Want die grappig? Vlug... Dat iemand uh, daar het veld op kwam? Ja, maar, maar ik dacht dat hij zou rondrennen. Maar toen pas ik merkte ik dat hij het zal schappen, die keeper, maar die keeper kan zichzelf goed verdedigen. En maar wat zou jij gedaan hebben? Ik zou hem gewoon, ja, ook neertrappen. Toch wel? Ja, want het is toch zelfverdediging en anders kan hij ook geblesseerd raken. En ja. Nou zitten hier allemaal jongens en meisjes. Wie, wie voetbalt er? Ja, heel veel natuurlijk. Alle vingers gaan de lucht in, even kijken. Wat, hoe zou jij dat gedaan hebben als je in het veld had gestaan? Uh, dat had ik ook die maar getrapt. Toch wel? Ja. Dat is toch niet sportief? Ja, of, of... Die komen vechten. Hij kwam vechten. Dus dan, ja, dan gebeurt dat ja. natuurlijk. Ja, ja. We gaan maar hopen dat het aankomende donderdag wat, wat leuker eraan toe gaat en wat, wat rustiger. Mevrouw, kom er even bij. Mevrouw uh, Haar die Vrede. Ja, het, het viel nog niet mee, hè? Om, om die kaartjes te bemachtigen. Uh, nee, er was heel veel gedoe. Wij waren volgens mij een van de eerste scholen die ons hadden aangemeld. En. Uh... Ja, tot onze verbazing hoorden we dat we dat niet... Uh, toch niet, nee. Ja. Ja, nee, toch niet. En dan weer, en dan weer niet, en dan weer. En we hadden een lesbrief krijgen. Vandaag is al dinsdag, de lesbrief is er volgens mij nog niet. Nou ja, ik, ik, ik heb net even toevallig gecheckt. Ja, wij, wij waren ook heel erg benieuwd naar de lesbrief. Ja, want ja, het ja, is ja. wel leuk dat jullie naar het voetballen mogen natuurlijk. Maar er moet natuurlijk ook wat geleerd worden. En daar hadden ze bij Ajax wat over bedacht. We gaan een lesbrief sturen. En dan ging het over voetbalveiligheid. Nou, vanochtend, een paar minuten voordat de uitzending be begonnen, is hij binnengekomen. Gekomen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, wat er wat allemaal in staat. Want ja, is voetbal eigenlijk ook wel iets uh, ook leuks om van te leren? Ja, best wel. Ja, wat zou je ervan kunnen leren? Je kan in ieder geval rekenen, hè? Hoeveel, hoeveel mensen er in het stadion gaan en zo. Ja, en ook trucjes. Zoals? Um. Schaal. Ja, zeg het maar hoor. Schaal, rond de wereld. Wat? wat? wat? Aka 3000. Wat is dat? Het is, is gewoon, je moet de bal hoog houden en dan doe je trucjes. Oh, dat zijn allemaal trucjes, voetbaltrucjes. Wie, wie is daar goed en jij? Ja. ja, vertel eens. Ja, ik kan wel ja, goed, maar alleen rond de wereld kan ik niet zo goed. En wat is, betekent dat? Dan ga je ja, ik ben namelijk helemaal niet goed in voetbal, alleen rond de wereld, dan denk ik, ja, dat wordt een hele lange reis. Um, je, gaat, je gaat hoog houden en dan moet je je voet één keer omheen draaien en dan weer hoog houden. Oké, okay, en dat kun jij? Ja. En wanneer doe je dat dan? Als je vlak voor de keeper staat? Ja, en dan, ga ik, en dan schiet ik het oog in de lucht en dan maak ik niet. Oké. Zitten hier ook uh, potentiële echte professionele voetballers voor in de toekomst uh, in deze klas? Ja, jij ja, ja, zit dan meteen te wijzen naar iemand, hè? Oh, waar, dat ben jij. Ja, jij ziet er ook wel heel goed uit met zo'n stringspak aan. Oh um, ja. Ja, jij, jij wijst meteen naar hem. Nee, kan hij heel goed voetballen? Ja, hij kan echt heel goed voetballen. En ja, hij scoort wel het meest. Ja, want jullie doen wel eens de jongens tegen de meisjes, heb ik gehoord, hè? Ja, soms. Ja, dus ja, dan, dus dan winnen de jongens hem helaas vaak natuurlijk. Hè? Ja, heel vaak. Ja? Want hoe gaat het dan? Is dat hier op het schoolplein? Ja. ja, nee, daar zo achter op het grasveld. Nou ja, dus dan spelen jullie zelf eigenlijk een beetje AZ tegen Ajax na. Jij bent dus echt een hele goede voetballer. Ja, maar... Hoe komt dat? Zit je in Ajax? Nee, maar er zitten ook veel andere kinderen in de klas die heel goed kunnen voetballen. Ja. En daar zit er ook één AZ-fan bij, heb ik gehoord. <lacht> Hoe kan dat nou? We wonen, je zit hier vlakbij het Ajax-stadion. Ja, maar altijd Ajax. Dat is saai. Oh, je okay. ja, wil heel gewoon. Oké. Ja, dat is ook zo. Als er alleen maar Ajax is, is er ook geen wedstrijd natuurlijk. Ja. Maar uh, uit Alkmaar of uh, gewoon omdat er ook iemand voor de tegenstander moet zijn? Ook iemand van de tegenstander moet ja? zijn. Ja? Nou, dat zo, uh, van dit soort gesprekken worden natuurlijk gevoerd uh, uh, op, uh, in de klas. Maar zometeen gaan we ook eens even kijken wat het dan betekent... als je les gaat krijgen in Ajax. Want dat hebben ze hier al eens vaker gedaan op deze school. Omdat het zo dichtbij is. Het lespakket rondom de wedstrijd uh, Ajax-AZ van aankomende donderdag. Straks verderop in de uitzending. Jan Peels gaat zich verdiepen in het lesmateriaal. Antoine Leopold, dat is een Fransman, heeft een debuutalbum uitgebracht. Hij heet ook gewoon Antoine Leopold in april vorig jaar. En hij zingt Eau Claire. Niet Eau Claire de la Lune, maar gewoon. Simpelweg ook leer Allez donne-moi un peu d'amour ce soir Il faut oublier les conseils de ta meilleure amie Allez donne-moi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 to me. kleren aan de hand zijn een Frans huppelietje van Antoine Leopold. De gets.fm, papierlader leeg. Oh. Papier is op. Dat heb jij weer. Veel papierladen bij. Ik ben toch klaar. Degene die het laatste papier heeft gebruikt, moet de lader bijvullen. Waarom? Ja, dat hebben we zo afgesproken. Ja, we spreken zoveel af. De vorige keer heb ik het ook al voor je gedaan. En dat is heel verschrikkelijk. Nee, niet als het één keer voorkomt, maar wel als je ervan uitgaat dat een ander het wel weer oplost, Sarah. En nou ga je het lekker zelf doen, want zo hoort het. Nee, niet lekker zelf, want zo hoort het. Oh. Zo. En, en, jij gaat doen zoals het hoort. In C, het satirische programma van de VPRO zoeken Maaike Meijer en Margot Ros al vechtend uit hoe het hoort bij het kopieerapparaat. Hoe hoor je, je eigenlijk te gedragen op kantoor in het bedrijf? Dat weet Noël Kaptein. Hij is hoogleraar bedrijfskunde en organisatieadviseur bij KPMG. En hij schreef er een boek over met de titel... Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen. Goedemorgen, meneer Kaptein. Goedemorgen. Verkeerde dingen? Over welke verkeerde dingen hebben we het dan? Pen meenemen van kantoor? Thuis bewaren? Als bij de pen blijft, uh, dan mag dat van mij. Maar vaak uh, blijft het niet bij die pen, maar he, de, zelfs uh, de crimineel uiteindelijk begint als uh, kruimeldief. En dat gaat eigenlijk om een hele waaier aan ja, vormen van onethisch gedrag. Van het, uh, oneerlijke mededinging, corruptie, fraude. Maar ook bijvoorbeeld vriendjespolitiek, intimidatie, agressie op de werkvloer. Uh, ja, wat voor type producten verkoop je? Verkoop je knollen voor citroenen? Hoe ga je om met, met je aandeelhouders, met de samenleving, het milieu, mensenrechten? Nou, Tal van vraagstukken waar steeds gaat om ja, wat is ethiek, wat is het normaal, wat is de moraal en wat is normaal en wat zou wenselijk uh, zijn? Ik heb het altijd al gedacht, er zitten potentiële criminelen hier op Radio 1. Potentieel, Potentieel je, zou ik he? zeggen, uh, zit dat misschien allemaal wel in ons. Uh, net zo goed als dat het goed ook in ons zit. Hè, maar de ja. vraag is vooral van hoe uh, voorkomen we dat we afglijden. Uh, dat het begint met een pennetje en, en eindigt in de bak. Uh, maar dat we juist het goede in onszelf uh, als daar uh, cultiveren. Mensen denken meestal van zichzelf dat ze beter zijn ge dan gemiddeld, schrijft u in het boek. Hoe verklaart u dat? Ja, dat, dat, er is, uh, heel veel onderzoek wijst dat uit. Mensen vinden zichzelf humoristischer, aardiger, harder werker dan, dan uh, gemiddeld. En dat komt door een aantal uh, oorzaken. Hè. We hebben beter zicht op wat we zelf doen en minder zicht op wat, we, uh, wat anderen doen. Hè. Daarom denken we dat we ons uh, meer en beter, beter inzetten. Vervolgens herinneren we ook vooral uh, de dingen die we goed doen... en de dingen die we verkeerd of slecht hebben gedaan... Ja, die, die drukken we als het ware weg in het onderbewustzijn. Dus maar daarom... ook leidinggevenden van die mensen vinden dat die mensen het beter doen? Hè? Ja, ja, ja, ja die, die hebben beter zicht op hun eigen mensen dan op uh, uh, de mensen van, uh, van hun collega's. Bovendien, 90% van, van, van de managers vindt zich boven gemiddeld functioneren. Dat zou ik ook zeggen als ik manager was, toch? Ja, ja, maar theoretisch is dat onmogelijk. Want er zijn altijd slechte en goede managers. Ja, uiteindelijk moet dat op 50% uitkomen. Moet dat altijd? 50%? Nou ja, gemiddeld uh, moet je uh, op het gemiddelde uitkomen. Uh, dus daar gaat het om. En op het moment als iedereen zichzelf ethischer vindt dan de ander... Ja, dan als het gaat dan om uh, het verbeteren van de ethiek op een uh, afdeling... of binnen een organisatie, zullen mensen dus vaak geneigd zijn om te denken... ja, maar dat is voor de ander en niet voor mezelf. Terwijl het juist bij ethiek gaat om het betrekken op jezelf. Het mooie van het boek is, het uh, beschrijft allerlei onderzoeken naar menselijk gedrag. En vaak gaat het dan om heel simpele situaties... waarin gekeken wordt onder welke omstandigheden we geneigd zijn om te liegen en te bedriegen of iets anders te doen, waarvan we dus weten dat het niet mag. En dan noem ik een voorbeeldje, staat ook in uw boek. Je krijgt een flyer in je hand gedrukt. En wat doe je ermee? Gooi je die op de grond? Ja of nee? Ja. Nou, dat, er zijn nogal wat omstandigheden voor. Of de tekst die op de flyer staat, die uh, werkt uitnodigend. Vertelt u mij eens. Ja, ja, daar, daar is uh, uiteenloopend onderzoek naar gedaan. In één onderzoek kregen inderdaad bezoekers van de ziekenhuis een flyer in hun handen gedrukt. En daar was de vraag van uh, wat daarmee uh, te doen. En op die uh, flyer stonden verschillende teksten. En dat was zo naarmate de tekst concreter werd. Mensen het minder op straat gooiden en meer opborgen... en vervolgens uh, weggooiden wanneer ze thuis waren. Hoe concreet moet die dan worden, die tekst? Nou ja, het meest concreet was... Uh, gooi het niet op de grond, deze flyer. Uh, ja. Of Volg... denk aan het milieu. Dan werd hij iets meer weggegooid, dan gooi je het niet op de grond. Precies, precies. Maar, maar, maar het mooiste onderzoek vind ik... Het, het was een soort gelijk onderzoek... en daar eh, liepen bezoekers van de ziekenhuis naar hun auto... en onder de ruitenwisser zat een flyer. En ook daar was weer de vraag... wanneer gooien mensen de flyer weg? Want er was geen pullenbak in de buurt. Eh, als er geen andere flyers op de grond eh, lagen... dan gooiden 14% van de bezoekers die flyer ook op de grond. Dus als het schoon was in de omgeving... Dus een schone omgeving, dan gooide toch nog 14% zo'n flyer ja, weg. Ja, en nou, de rest... Maar als de omgeving vuil was, gooide een derde van de bezoekers de flyer ook op de grond. Hè? Dus mensen lezen in de omgeving wat eigenlijk de norm is. Want ze dachten het wordt toch wel opgeruimd misschien. Precies, of kennelijk is het hier de uh, moraal, dit is hier gebruikelijk. En vervolgens was er ook nog, toen die mensen uit de lift kwamen op weg naar hun auto, dat ze een uh, voorbijganger tegenkwamen. En in de ene situatie gooide die voorbijganger ook een flyer op de grond. En dan was de vraag wat dat zou betekenen. Nou, Op het moment als uh, er in de vuile omgeving ook nog een voorbijganger was... die de flyer op de grond gooide... dan steeg dat percentage zelfs naar 54% van de bezoekers... die een flyer op de grond gooiden. En die voorbijganger, dat was een van de onderzoekers. Precies, die zat in het complot. En wat en, moet je dan ermee? Nou Want u en, zegt, ja, dit geldt ook voor een bedrijf of voor een kantoor... Waarom dan? Hoe kun je dat doortrekken? Nou ja, het is op twee allerlei manieren. Dus mensen lezen hun omgeving. Dus ze zien in hun omgeving wat is eigenlijk de moraal. Hoe gaan mensen met elkaar om? Dat aan de ene kant. En aan de andere kant het voorbeeldgedrag van de leidinggevende is heel belangrijk. Dus als de leidinggevende het goede voorbeeld geeft, zullen mensen ook goed volgen. Dus het gaat om een schone omgeving. En dan niet zozeer in letterlijke zin, maar vooral in figuurlijke zin. Op het moment als je in een omgeving functioneert waarin mensen ethisch met elkaar omgaan... zullen anderen vooral ook dus ethisch gaan handelen. Als mensen nou iets fout doen in een bedrijf, iets klein stelen bijvoorbeeld, of kopiëren op kosten van de baas, dan weten ze eigenlijk wel dat ze fout zitten. En dan komen een heleboel smoezen naar boven, zoals? Ja, ja, ja dat, dat uh, zogenaamde rationalisaties, van uh, iedereen doet het, of uh, ik doe toch ook mijn best, of het is een kwestie van geven en nemen. Heel veel uh, uh, redenen om bij spreken het, spreken uh, het ja, wat krom is, recht te praten. Het laatste klopt wel eigenlijk toch, het is dus een beetje geven en nemen. Ja, het is ook geen nemen. En in principe is dat ook uh, juist. Hè? Maar het probleem is op het moment als je dat al te strikt gaat nemen... en dat je die uh, grenzen en die norm eigenlijk gaat oprekken. Hè? Dus nu blijft het nog bij een pennetje of een pak kopieerpapier. Maar dat kan ook eindigen in het groot. En dan zeg je, dan overschrijd je wel een grens. En wat is dan groot? Grootschalige fraude? Nou, bijvoorbeeld ja. Uh, he, ik, ik doe het toch uh, voor de zaak, dus daarom uh, beschrijf ik dingen in de boekhouding. Of ik uh, ontvang uh, veel te dure relatiegeschenken, want want ja, ik zet me toch in uh, voor, voor uh, het werk. Uh, dus daarom mag ik uh, ook wel een graantje meepikken. Op welke manier kun je dan nou voorkomen uh, dat in het bedrijf uh, mensen de fout ja, in gaan? In het boek uh, beschrijf ik uh, acht uh, factoren die ik heb uh, gedestilleerd op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek en uh, veel onderzoek praktijkonderzoek ook. En dat uh, begint onder andere met, met helderheid. He, maak duidelijk wat je van mensen verwacht. Geef ook het goede voorbeeld als, als leidinggevende. Zorg vervolgens ook dat wat je van mensen verwacht, dat dat ook uitvoerbaar is, haalbaar is. Uh, geef mensen ook voldoende tijd in dat opzicht. Maar wat ook van groot belang is, creëer een cultuur van openheid. Waarin mensen grijze situaties, onduidelijke situaties bespreekbaar kunnen maken. He, kunnen mensen dilemma's ook aan de orde stellen. En uiteindelijk natuurlijk wat heel belangrijk is, is handhaving wordt uh, onethisch gedrag uh, bestraft aan de ene kant... maar wordt ook ethisch gedrag gewaardeerd of zelfs beloond. er nou, zijn een aantal factoren die het gedrag van mensen op de werkvloer... maar ook in de bestuurskamer uh, bepalen. Een van de dingen die u zei is, geeft mensen voldoende tijd? Nou, dat is nou juist heel vaak het probleem. Mensen hebben het druk, druk, druk, druk, druk, druk. Ja, ja, ja, en die druk zet de reflectie onder druk en daarmee de moraal. De, de, dus vaak zie je dus dat onethisch gedrag juist wordt veroorzaakt. Enerzijds hebben bedrijven dan fantastische codes, fantastische trainingsprogramma's. Maar uiteindelijk knelt het dan dat er toch te weinig tijd is om ook ethisch te handelen of te reflecteren op je gedrag. Dus de mensen moeten niet altijd met de werk bezig zijn, ook binnen het bedrijf niet? Nou ja, wel met je werk bezig zijn. Maar dan, uh, ja, ethiek is reflectie. Dus uh, ruimte ook in een organisatie een beetje, creëren. Een, een, met je, een beetje met je, met je benen op tafel gaan zitten en nadenken. Nou, hij pleit ook in het boek voor, voor cellen. En cellen is een uh, vorm van uh, het elkaar uitdagen, aan de tand voelen, uh, bezinnen. En is dan afgeleid van challengen. Uh, dus dat gaat erom op het moment dat je een opdracht hebt afgerond... of een project hebt afgerond of iets hebt opgeleverd... dat je dan ook je bezint op ja, was het goed, wat kunnen we van leren. En uh, vervolgens ook dat met elkaar vooral uh, te doen... in plaats van uh, doorsnellen naar de volgende uh, programma, project. Nou komt u met COA en u maakt kennis met mevrouw Albayrak En u weet wat er over haar gezegd is. Wat zegt u dan tegen haar? Nou ja, het dat, dat goede, goede voorbeeld uh, doet goed volgen. Dus het is uh, vooral als het gaat om ethieke integriteit van belang... Uh, het juiste leiderschap te tonen, Eén, uh, Twee van belang, uh, en dat wijst ook heel veel onderzoek uit... en dat heb ik zelf ook onderzocht... Uh, dat, dat, dat de geslotenheid binnen organisaties een belangrijke factor is... voor onethisch gedrag. En als, als er een angstcultuur is... dat mensen dan niet uh, hun, hun, hun, hun uh, dilemmas kunnen delen. Dus juist het doorbreken van taboes, dat dat heel belangrijk is. Dus proberen die angstcultuur, waarover in de media wordt... Uh, ja, dat ze, is helemaal geen sprake van een angstcultuur, meneer Kaptein. Waar praat u over? zo'n is allemaal bericht uit de media. Ja, maar ja, als medewerkers dat, dat zeggen gaat het toch uiteindelijk om... om met medewerkers dat gesprek en die dialoog aan te gaan. Hè? Want ethiek zit vooral ook in de hoofden, in de percepties van mensen. En, en dat dus betekent het vooral je oor te luisteren te leggen... bij ja, wat mensen kennelijk op hun lever hebben of uh, welke mening ze hebben. En, en daar dan te kijken van nou, in hoeverre is dat juist terecht... en wat kan ik daarvan leren en wat kunnen ook anderen daarvan leren. Gaan mensen nu makkelijker tegen bedrijfsscherming in dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden? Nou, het aantal factoren dat het gedrag van mensen... het ethisch gedrag onder druk zet, is wel toegenomen. We hadden het net over tijdsdruk, wat er, wat, wat er yeah. zo eentje is. Uh, dat, dat, dat er veel al toe leidt dat mensen toch uh, de korte bocht uh, nemen. Uh, tegelijkertijd uh, worden dingen ook meer zichtbaar. Hè? We leven in een tijdperk van transparantie. Uh, organisaties worden ook meer ter verantwoording geroepen. Hè? Dus je loopt ook eerder spreekwoordelijk tegen de lamp. En hoe zit het nou bijvoorbeeld in Duitsland, waar ze toch wat hiërarchische zijn in de, in de arbeidsverhoudingen? <coughs> Sorry. Uh, maakt dat de kans op bedrijfsfraude daar kleiner of juist groter? Nou, het positieve is uh, in een strakke hiërarchie dat medewerkers meer en beter naar hun baas uh, luisteren en ook meer hun baas dus volgen. He, dus als de baas uit goede hart gesneden is, dan zullen ze dus ook het goede spoor bewandelen. Maar op het moment als uh, diezelfde baas uh, verkeerde bedoelingen heeft, verkeerde intenties heeft, uh, ja, dan zullen die medewerkers ook eerder de baas volgen. Dus dat dus maakt een organisatie wel kwetsbaarder uh, om, om uh, ja, het, het rechterpot als het ware te verlaten. Nou zegt een van de medewerkers van dit programma, in mijn oor ga je zo afronden, wat moet ik nou doen? Wat u moet doen. Uh, nou ja, mij vragen wat, wat, wat, ik, uh, wat ik wens. En, en dat ik uh, wens dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat er op de werkvloer en in de bestuurskamer sprake is van, van integriteit. Dat mensen geregeld bij zichzelf te raden gaan van... Uh, ja, dat wat ik aan ethische heb, zet ik dat ook uh, om in het uh, gedrag. En wat, wat draag ik bij zelf wordt nu heel vals groepen in mijn koptelefoon. Hoor je dat? Nou, mag ik ja, u danken? Zo komt het weer terug. wel, kaptein, auteur van het boek waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen. Tot 12 uur nog. We gaan nog een keer naar de basisschool in de Bijlmer. Wat staat er in het lespakketje over die voetbalwedstrijd AX-AZ, die bekerwedstrijd, waar ze donderdag naartoe gaan. En veel water zometeen in het Joop-debat. Water dat de waterschappen begin dit jaar misschien hadden kunnen keren. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt een therapie... die door de christelijke organisatie Different wordt aangeboden. De therapie is bedoeld om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. Meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de zorgverzekeraars... die therapie niet langer moeten vergoeden. In Italië hebben reddingswerkers met explosieve gaten geslagen... in de gekapzijs Costa Concordia. Op die manier hopen ze makkelijker bij eventuele overlevenden... in het cruiseschip te komen. Wordt nog gezocht naar 29 vermisten. Europese banken hebben gisteren een recordbedrag ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. Voor het eerst is de grens van 500 miljard euro overschreden. Het eind van elke dag houden banken kasgeld over. Normaal gesproken lenen ze dat aan elkaar uit. Maar door de crisis vertrouwen de banken elkaar nauwelijks meer en dus komt het bij de ECB terecht. En in de eerste ronde van de Open Australische Tenniskampioenschappen... heeft Robin Haas verloren van de Amerikaan Andy Roddick. De Nederlander verloor in drie sets. Het werd 6-3, 6-4 en toen nog een keer 6-1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op weg naar België is er een ongeluk gebeurd op de A16-E19 Breda richting Antwerpen. Tussen de Belgische grens en Brecht staat 11 kilometer file. Daar is één rijstrook dicht. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden bij knooppunt Klaverpolder al. En dan omrijden via Roosendaal en bergen op Zoom via de A17, A58 en de A4. En een melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er nog steeds geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Weesp. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. Cursief. pillen. 50 euro. pillen. 50 euro. Niemand? Losers? <tied> De Bora komt met dit fragment aanzetten. De Bora, is het een grap of is dit reclame voor drugs door een oudere dame? Nou, het is een fragment uit niet Door een bastard. Ik weet niet, heb je het wel eens gezien? Ja, heb ik wel eens ja, gezien, ja, ja. het is een bekroonde serie. Heeft een uh, Emmy gekregen vorig jaar. En het, de, de Bastards zijn natuurlijk ouderen die dan weer andere mensen in de maling nemen. En dan voornamelijk jonge mensen door bijvoorbeeld dit te doen: in het park te gaan lopen en, en drugs aan te prijzen. Of uh, op luide toon over hun seksleven te praten, of uh, ergens opeens plotseling een BH uit een zak te trekken, Nou, noem maar op. Uh, wij kunnen dat zien natuurlijk, omdat het wordt opgenomen met de vorige ja. camera. En juist dit fragment vond ik heel erg uh, toepasselijk... omdat ik een artikel las in, uh, in het Belgische Humo... En het Weekblad schrijft namelijk dat steeds vaker zestigers, zeventigers en tachtigers... ja, ook echt tachtigers, uh, voor de rechter moeten verschijnen... omdat ze bijvoorbeeld in uh, cannabis, speed, ecstasy, cocaïne of heroïne handelen. Alsjeblieft. Ja, ik dacht, dat kan toch bijna niet, maar het gebeurt echt. Van uh, benidorm bastards naar benidorm dealers, uh, zeg maar. Zo uh, schrijft Humo ook. En uh, Humo heeft ook het verhaal opgeschreven van Godelieve. Zij is uh, 78, getrouwd met Petrus, keurig koppel, mooi appartement, fijn pensioen. Helemaal niks aan de hand. Tot de politie in 2005 opeens een halve kilo heroïne... 63 gram cocaïne, 130 XTC-pillen en uh, 3430 euro in hun huis vond. En uh, ja, wat moesten ze daar dan mee? Nou, het echtpaar deelde de drugs uit liefde voor hun verslaafde kleinzoon Andy. En die was echt een beetje hun oogappel en uh, kwam op straat te staan door zijn verslaving. En toen dachten ze grootouders: nou, dan nemen wij hem in huis. Dat is een mooi verhaal toch? Ja, nou dat is wel een heel mooi verhaal. Maar vervolgens ging opa dus gewoon naar de keukentafel alle drugs in pakketjes zitten vouwen en oma verkocht het vervolgens weer. Alles om Andy maar gewoon binnenboord te houden en om het naar de zin te maken. En uh, uiteindelijk is dat dus gewoon uitgekomen. En Godelieve en Petrus zijn er uiteindelijk vanaf gekomen met een geldboete. Maar ik zou jou toch willen adviseren om een uh, blokje om te lopen... als je weer zo'n oud vrouwtje in het park tegenkomt met zo'n karretje achter zich aan. En, uh, ik ben nergens bang voor het of je cannabis wilt kopen. En ik ben niet kopen. verslaafd, maar je hebt nog meer berichten over ja, een Een uh, chocola bijvoorbeeld, daar kan je ook enorm aan verslaafd zijn. Daar moet je maar uh, beter niet aan beginnen, want het is natuurlijk niet zo goed voor je figuur. Dus wat kies je dan? Het genot... Of toch je slanke lijn? Nou, Spits zegt nu, je hoeft niet meer te kiezen... want er is een oplossing, namelijk een choco-snuifmachine. Is uh, bedacht door een uh, Belgische chocolatier. Ja, echt, je moet het uh, inderdaad snuiven... Het was heel exclusief voor een verjaardagspartijtje... van uh, Ron Wood en Charlie Watts van de Rolling Stones. Maar nu heeft hij gedacht, het is zo leuk. Ik breng het gewoon op de markt, ook voor jou en voor mij. Hartstikke tof. Nou, dan wil je natuurlijk ook weten hoe het werkt. En daar werd ik wel een beetje bang van. Want um, je koopt een, een, een, gewoon een doos. Daar zit dan een mengsel in van cacao, munt en gember. En heel soms framboos. En een kleine katapult. Hm. Wat moet je doen? Ja, je moet een heel klein beetje van dat cacao-mengsel... Uh, in die katapult leggen en het vervolgens in je neus schieten... Maar dan ook wel weer goed mikken, want zit het in je haar of in je oor of tegen de muur en dat is iets minder fijn. <laughs> en het klinkt heel erg eng. Maar het, het schijnt echt genot te geven. Al is dat maar heel miniem. Zegt de verslaggever van Spits. Want ja, je hebt heel even een licht gevoel in je hoofd. Je hebt heel even het idee van, hmm, ik sta in een chocoladefabriek. Maar verder kan je toch gewoon beter zo'n brok chocolade naar binnen proppen. En dus ook gedag zeggen tegen je slanke taille. Nog meer de Boer? Ja, ik kom nog heel even terug op Bloemandé. Heb je er veel last van gehad gisteren? Blue... Nee. De nee, meest depressieve nee. dag van de jaar. nou ja, ik ben er ook wel goed, eh, goed doorheen gekomen. Mooi hoor. Weer, en, joh. Ja, dat was wel waar. Zonscheen? Helemaal niet blue. Nou ja, blauwe lucht, dat dan weer wel. Het Rotterdamse Zorgcentrum Aafje, daar waren ze ook heel vrolijk. Zoals te zien op de voorpagina van de Telegraaf. En dat kwam allemaal dankzij onder andere deze blauwe mannetjes. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de staan? Hebben jullie ook een eigen taal? Dan zit dat de hele dag ja. weer in mijn hoofd. Graag gedaan. Ik ja. van de boer ga gaan. Ik, ik wist het. Ja, het is een smurfelied, hè, van vader Abraham. Ik ken alleen nou de vieze versie, dus die ga ik niet zingen hier. Um, <laughs> vader Abraham bracht het gisteren live ten roer in het zorgcentrum in Rotterdam. En de rollators gingen wel degelijk even aan de kant. En het was een feest om niet snel te vergeten, al dus de telegraaf. Dat weet ik dus niet, maar ik kan je dus inderdaad wel zeggen... dat dit lied lekker de hele dag in je hoofd zit. Dankjewel. Alsjeblieft. De Gids.fm Donderdagmiddag wordt in de Amsterdam Arena de wedstrijd Ajax AZ overgespeeld. Jan Peels is in de Amsterdamse basisschool de Blauwe Lijn. Jan, de leerlingen daar die behoren tot de uitverkorenen die donderdag op de tribune zitten. Hoe bereiden zij zich precies voor nu? Ja, dat kunnen we meteen live meegaan maken. Want haar uh, die Vrede probeert de klas een beetje rustig te krijgen. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze druk zijn. Want het is natuurlijk niet niks om donderdag bij Ajax AZ aanwezig te zijn. En dan ook nog zo'n rare meneer met zijn microfoon in de klas. Maar uh, inderdaad, de les rondom Ajax. Wat, u heeft wel al papieren bij zich. Wat gaat er gebeuren? Want u wil je even wat uitleggen aan de kinderen? Ja, nou, ik, wil ze zo meteen, of ik ga ze zo meteen uitleggen dat we vanmiddag spandoeken gaan maken. Uh, we hebben een ouder bereid gevonden die dan samen met de kinderen spandoeken wil maken. We hebben heel... We hebben hele grote lakens, we hebben stiften, verf, die staat ook al klaar. Een groep die heeft uh, leuzen bedacht. Oké. Okay. Wat staat erop, jongens? Wat gaan we roepen? Wat gaan er op de spandoeken terechtkomen? Ajax heeft de blauwe lijn gesteund, nu steunt de blauwe lijn Ajax. Oh, dat is een hele lange zin, zeg. De blauwe lijn bedankt Ajax. Kijk, dat is duidelijk. De blauwe lijn staat achter Ajax. En? De kinderen van de blauwe lijn zijn blij met Ajax. Okay, en dat komt dan op die spandoeken te Dat taal. komt op de spandoeken, ja. We proberen vier tot vijf spandoeken te maken. Uh, de kinderen die gaan ook helemaal verkleed in hun Ajax-tenue. Behalve die ene natuurlijk, hè, want die is voor AZ. Oh ja, die AZ die uh, draait wel bij, denk ik. <laughs> ja, want dat was het idee van Ajax. Dus dat er rondom die wedstrijd. allerlei uh, zaken ook in de klas besproken zouden worden. Nou, zoals gezegd, uh, vanochtend vroeg. of uh, vanochtend in de loop van de ochtend. zijn die lessenpakketten uh, gekomen. En uh, daarin uh, wordt onder andere stilgestaan bij. waarom is die wedstrijd uh, gestaakt en waarom moet die overgespeeld worden. Ja, wat is voetbalvandalisme eigenlijk? Hoe kun je dat soort problemen voorkomen? Ik zie allemaal uh, vingers in de lucht. Wat gebeurt er? Het is mijn stilte-teken. Oh, dat is het stilte-teken. Oh, nou, huh? dat moeten we eens inderdaad. Uh, dat is heel handig. <laughs> Oké, okay. want uh, voetbalvandalisme, wat is dat eigenlijk, jongens? Het Zij zijn boze hooligans die na de wedstrijd een paar dingen kapot maken. Is dat voetbalvandalisme? Wat is volgens jou voetbalvandalisme? Het is gewoon als je slechte dingen doet. Op het en gang. wie doet dat dan? Uh, hooligans. En ja, gewoon supporters. Die doen dat. Oh, wacht, er zit nog een vinger die in dit geval dus wel wil praten, neem ik aan. Zeg het eens. Dat is als een dronken hooligan vernoelzuchtig wordt. Zo, hey, dat klinkt allemaal, dat zijn ingewikkelde woorden inderdaad. Een, een, een dronken hooligan die, uh, die inderdaad problemen veroorzaakt. Uh, maar, maar hoe kun je dat voorkomen? Dat is ook een van die dingen die in dat lespakket van de Ajax naar voren komt. Hoe zou je dat kunnen voorkomen dat er uh, pro, uh, problemen ontstaan rond zo'n wedstrijd? En nou, hij de buurt blijft van die hooligans. Sorry? Uit de buurt blijven. Uit de buurt blijven. Geen hooligans in het stadion laten. Maar hoe doe je dat dan? Nou, kijk of iedereen. Nou, geen bier meer verkopen of alcohol. Ja, dat vind ik niet inderdaad, ja. ja. <laughs> het komt omdat ze te veel bier drinken, dan worden ze dronken. Mm -hmm. En soms zijn en Soms bijvoorbeeld is het bartenspel daar vinden de ene het niet eens dat het het doelpunt is. Ja, dan gaan ze hard roepen, hè? Ja, en dan beginnen ze na de wedstrijd visie te maken. Nou, schelden op de scheidsrechter. Hier zie je nog een vinger in de hoek. Ja, voor jou wordt het de eerste keer, hè? Ja. Wat wil je zeggen? Um, de, er moet een nieuwe regel komen dat de hooligans niet meer bij mogen denken voor de wedstrijd. Ja, oké. Okay, maar hoe kun je dat zien van tevoren wie een hooligan is? Omdat ze gaan juichen en zeggen... Boe, boe, hij boe. Ja, en als ze hun t-shirt gaan uittrekken... Dan zie je sowieso dat ze hooligans zijn, want niemand gaat zomaar je T-shirt in de koud uittrekken. Uh, ja, ja, okay. uh, um, ik vind ook dat ze een nieuwe regel moeten versterken. En uh, de regel moet dan komen dat ze geen, geen dieren meer verkopen. Oké, okay, maar die hadden we net al inderdaad. Ja, en dat ze ook geen um, ruzie maken en dat er meer beveiliging komt. Oké, okay, nog een eentje. Ja, ze, uh, je, ze moeten gewoon, als ze zien dat ze beginnen gek te doen, moeten ze hun gewoon wegsturen. Oké, okay, ja. En heel goed opletten. Dus vandaar, dan moeten er meer mensen in het stadion met hun gezicht richting uh, de, de, de, de supporters gaan staan om op te letten of er wat gebeurt. Maar ja, dat was in dit geval ook gebeurd. Hè? Er was meteen iemand bij toen uh, Estevan uh, belaagd werd. Hè? Ja. ja. Oh, nog eentje. Oh, ja Kom maar, joh. Misschien moeten er meer bewakers zijn. dat uh, niemand gaat vechten. Ja, dadelijk hebben we meer bewakers dan supporters in het stadion. Dat is nog niet de bedoeling, neem ik aan. Hè? Ja, um... ja kijk, dan zie je, kijk, en dit zijn de problemen waar Ajax natuurlijk zelf ook mee zit. Ze hadden misschien gehoopt dat via die lespakketten. er allerlei hele goede ideeën uit die klassen komen. waar ze daar straat, uh, bij Ajax zelf uh, ook uh, wat aan hebben. Nou, uh, uh, sorry. Sorry? Maar dan moest het lespakket wel op tijd zijn. Want wij we willen ons heel goed voorbereiden om de lessen daar ook goed te geven aan de kinderen. Ja. Maar ja, het is al kwart voor twaalf. En volgens mij er, hebben jullie het wel, maar ik weet dat ze scholen het al hebben. Dus ja, ze hebben het online gezet. Dus in principe kun je erop ja. klikken. Maar ja, vanochtend was u al met de les begonnen toen ja, maar, het binnenkwam. Hè? Ja, maar ik vind het veel te laat. Want ik ben dan in mijn eentje gewoon op de site gaan googlen. En uh, ik heb heel wat gevonden over de huisregels van Amsterdam Arena. Dus vanmiddag ga ik dat alles met de kinderen bespreken. En dan kunnen ze daar op die manier op voorbereiden. Ja, het is voor Ajax natuurlijk ook een bijzondere situatie. Want ja, 20.000 kinderen in het stadion, nog nooit vertoond. En ook nog zo'n hele organisatie eromheen om ze allemaal te krijgen daar. Ja, ik kan me voorstellen dat het ze allemaal een beetje veel geworden is. Maar jongens, stel Ajax uh, maakt een doelpunt. Hoe gaat het dan uh, klinken? Jan Peels vanuit Amsterdam. Ah, wat zullen die een lol hebben gezegd? Goed voorbereid aan het stadion. Dat zou meer moeten gebeuren. Jamie Leidel, 6,5 jaar geleden, bracht hij multiply. Die Jamie Lidell met Sol uit Engeland. De gids.fm. Francisco van Jolen zit bij met de chef van de internetsite joop.nl. Wat speelt ja. er op de site, Francisco? De nou, uh, opening van de site gaat over dat het een aantal CDA'ers in ingezonde brief in de Volksland hebben gezegd dat uh, ja, het CDA dat moet niet compassie als kernwaarde moet nemen. Je kent de discussie binnen de partijen de afgelopen dagen. Compassie moet weer belangrijk worden. In de conservatieve kring is dat ook. Gebruikelijke. Bush noemde zichzelf een compassionate conservative. Uh, maar ja, medeleven met anderen, dat moet niet meer belangrijk zijn. Je ziet, en dat is een beetje in het lees je de reacties, de mensen zeggen, ja, dat is toch de invloed van de VVD. Rutte met zijn de overheid is geen geluksmachine. Zie je nu dat dat binnen het CDA toch aan de orde komt. Dus niet de CDC van compassie. Wat vind je eigenlijk? Moet die C, uh, die compassie wel belangrijk zijn? Ik de denk het dat christendom zonder compassie, dat is, uh, ja, dan kan je net zo goed wel een paal gaan aanbieden. Kan jij dat beoordelen dan? Als, uh... Ik ben uh, christelijk opgevoed, ja. Katholiek. Dat is toch nog wel christelijk, mogen we hopen. Dat is toch niet? nog heel lang geleden, of niet? Ja, maar dat draag je de rest van je leven mee, kan ik je verzekeren. Tijd voor het job de wat. Wat is de kwestie van vandaag, Francisco? Ja, over iets heel anders, zeg maar: pompen en verzuipen of verzuipen. Want we gaan het hebben over de wateroverlast van de afgelopen weken. De waterschappen hebben de recente hoogwaterproblemen aan hun eigen wanbeleid te danken, Felix. Dat stelt althans oud-CDA Eerste Kamerlid Geert Benedictus. Falend beleid dus. En wetterskip Friesland, als ik het goed uitspreek, of in gewoon Nederlands Waterschap Friesland, reageert op het verhaal van Benedictus. die voor de provinciale staat van Friesland portefeuillehouder water was. Bent u dat inderdaad geweest, meneer Benedictus? Dat klopt. U zit in de studio in Leeuwarden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was daar bij u in Friesland uh, was sprake van grote wateroverlast. En in Groningen werden mensen zelfs geëvacueerd. En de reacties van de waterschappen op die problemen, die bevielen u niet. Waarom niet? Nou, men vond dat men het eigenlijk geweldig gedaan had. En uh, ja, ik vind als je bewoners gedwongen uh, evacueert, dan uh, ben je weg van je bestaansrecht. Want veilig... we hebben waterschappen ingesteld om ons veiligheid te garanderen. En dat konden ze ons niet garanderen. In uw artikel spreekt u van wanbeleid van de waterschappen. Waarin faalt dat beleid dan? Uh, dan moet ik even een, een technisch uh, stapje maken. Je, je hebt polders die liggen beneden zeeniveau. De polders die pompen het water in de boezem. En het boezemwater de water dat gaat weer of naar het IJsselmeer of naar de Waddenzee. Uh, maar een deel naar de Waddenzee dat moet via natuurlijke manier. Daar hebben we dus geen hulpmiddelen, daar hebben we geen gemalen tussen. Dat kan alleen maar afvloeien als het, uh, het, het zeespiegel lager is als het niveau van de boezem. Ja. Nou En dat was in een paar dagen in, in, in januari... door een veranderde wind, was dat niet het geval. En daar begint mijn punt. Ik denk, van ja, dat hadden waterschappen ook kunnen zien aankomen... dat de wind eens een keer uit de verkeerde hoek gaat... dat je dat water niet kwijt kunt. Nee, en wat zouden ze dan hebben moeten doen... Ze hadden daar al veel eerder gemalen moeten, moeten neerzetten, want in ook alle stukken van de van de waterschap bestaat van het klimaat verandert. We krijgen zeespiegelstijging, we krijgen inklinking van de bodem. In Groningen komt er nog een keer bij. Door de gaswinning is de bodem daar extra gezakt. Ja, dan denk, je, dan moet je daarop anticiperen en niet in de 21e eeuw afhankelijk willen zijn van een middeleeuwse aanpak van, Nou ja, het zal wel op een natuurlijke manier afvloeien. Nee, daar hebben we tegenwoordig hele goede gemalen voor. Aan de telefoon Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Friesland... dus het Friese waterschap. Goedemorgen, ja, meneer Erkelens. Als ik meneer Benedictus zou beluisteren, dan doet u uw werk helemaal niet goed. Ja, ik vind het uh, een, een oud-eerste Kamerlid en een oud-Statenlid toch onwaardig verhaal. Ik begrijp ook niet dat de meneer met met zo'n verhaal komt. Hij Waarom weet... onwaardig? Nou, hij weet precies hoe, hoe de vork in de steel zit met het Gemaal-Louwersoog. Want de staten in Friesland hebben daar heel vaak over gesproken. Maar hij over... heeft het, het gemaal ook nog met geen mogelijkheid genoemd. Afgelopen. Ja, het gaat om het Gemaal wat hij bedoelt. Want uh, dat is het Gemaal wat dan uh, uh, het probleem op moet heffen dat je afhankelijk bent van uh, de appstand in, in, uh, in Lauwersmeer. Dus uh, hij heeft het over het Gemaal-Louwersoog. Dus dat weet hij ook wel. En uh, kijk, uh, ten eerste, het watersysteem in Friesland heeft perfect gefunctioneerd... op twee stukken daar waar de kaders nog opgeknapt moeten worden. Dat wisten we ook. En uh, uh, dat is dus eigenlijk uh, heel erg goed gegaan. Het tweede is dat zo staat al jaren bij ons in de plannen... ook in Groningen in de plannen. En zal ook ergens in 2030, 2025 beslist wel gebouwd zijn. Alleen, uh, als je het op dit moment bouwt, uh, dan kost het 180 miljoen. Uh, heb je het misschien één dag in de, in de acht jaar nodig? Maar de uh, bewoners betalen dan wel 10 tot 15 procent meer waterschapsbelasting. En dat is door meneer Benedictus als statenlid, zou dat nooit goedgekut zijn. Meneer Benedictus, er komt heel wat op u af. Ja, nou, het is niet alleen uh, in Lauwersoog, oog, maar ook in de Dollard. Want in Groningen zijn de problemen misschien minstens zo groot als in, uh, in Friesland. Dan moet er moeten gemalen ge komen, vindt u eigenlijk. Er moeten gewoon gemalen komen en zijn die duur. Dat is zo dus onze veiligheid. Het gaat hier om gewoon... Mensen zijn gedwongen geëvacueerd. Haven en goed uh, heeft enorm veel geld gekost. Is beschadigd. De waterschappen zijn in het leven geroepen om dat te voorkomen. Hebben zelfs een eigen heffings. Uh, middel om gewoon daar geld voor bij de bewoners op te halen. Dus ik vind, ja, als ze onze veiligheid niet kunnen garanderen... dan uh, moeten ze misschien dat heffing, die heffingsmogelijkheid ook maar kwijtraken. Maar zo'n gemaal kost 180 miljoen in het geval van Lauwens Oog. En dat had u als Vries Statenlid nooit goedgekeurd. Dat weet ik niet. Uh, toen had men er nog andere bedoelingen mee. Maar dan gewoon voor de veiligheid... De veiligheid staat altijd voorop. En kost het dan wat extra? Dat hebben we met de deltawerken gezien. Dat hebben we met allerlei keringen. Allemaal stuwen die, en, en, en balgstuwen. We hebben overal allerlei soorten dingen gedaan. Veiligheid voorop. En veiligheid kost geld. Ja, dat is dan maar zo. Meneer Van Erkelis, er het is niet anders. Ja, dat is zo, maar dat is toch wat te, te eenzijdig. Je kunt het risico in, in Nederland tot nul reduceren. en Dan kant er een, een, een exorbitant hoge rekening uit. Dat is niet wat het politiek wil. Dat is ook niet wat het waterschapsbestuur aan de burgers kan verkopen. Dus het blijft altijd, hoe je het went of keert, ook bij veiligheid. Een afweging van wat zijn de kosten en wat zijn de risico's. Wij hebben de risico's van het niet hebben van een gemaal heel goed ingeschat als waterschappen. Wij denken dat ook met de klimaatontwikkeling we tot 2020... 25, ook zonder gemaal kunnen, met een bepaald risico, Nou, je kunt dat risico wegnemen met gigantische tariefverhogingen. Meneer Benedictus, waterschappen falen door de modieuze tijdgeest te volgen, lees ik in uw artikel. Wat is dat, de modieuze tijdgeest? Nou, dat is eigenlijk dat je gewoon water niet gewoon met technische hulpmiddelen probeert zo snel mogelijk naar de zee te krijgen. Of naar door die de de gemalen meer. bijvoorbeeld? Door die gemalen bijvoorbeeld, maar dat je overloopgebieden creëert, dat je gebieden moedwillig laat onderlopen. Nou, dat is in, in, in het uh, begin van deze eeuw vond men dat eigenlijk de beste aanpak. Maar ja, met al die veranderingen die op ons afkomen... en dat je niet kunt lozen op, op de zee... dan vind ik dat je wel uh, daar iets aan moet doen. En ik, ik ben nog een stapje verder gegaan. Ik heb uh, dit, dit, dit uh, geval inmiddels gemeld bij de, uh, de Raad voor de, de ongevallenraad. Dus de, ja. de oude raad waar Thierry er nu de, de voorzitter van is. Ja. Gewoon om, om dit eens uit te zoeken. Van nou heb ik nu gelijk of heeft het waterschap gelijk of zit er iets anders in. Gewoon van nemen we nu wel verantwoorde risico's wat eigenlijk uh, de dijkgraaf zegt. Nou dat is voor mij de vraag of dat zo is. En daarom denk ik laat daar maar eens een objectieve instantie. Laat die daar maar eens naar kijken. En gaat er de ongevallenraad hiermee aan de gang denkt u? Nou dat weet ik niet. Dat is, dat weet ik niet, dat, dat is hun eigen uh, beslissing. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld zo'n gemaal zou komen, laten we zo, en straks ook in de dollar, dat bepleit u. Dan uh, moet er meer gegeven worden, dan moet de burger meer geld ophoesten. En ja, de, die waterschappen die komen dan met een rekening bij de burger aanlopen, meneer Benedictus. Voor veiligheid heeft de burger daar geen moeite mee. Maar nu moet eens kijken wat het nu gekost heeft de afgelopen weken. Uh, 800 mensen geëvacueerd. Uh, duizenden koeien uh, geëvacueerd. Dijken beschadigd. Kade beschadigd. Uh, de gaswinning in Betalbord stilgeheb. Dus je hebt nu ook heel veel schade die je dan misschien voorkomt. Maar ja, ik denk voor... Dat is juist. hè, dat is ook allemaal ja, Ik kan niet over de Gronings situatie oordelen. In Friesland is dat uh, heel erg beperkt geweest. Dus uh, dat, daar, daar gaat dit verhaal beslist niet op. Ik wil nog even melden over die overloopgebieden. Kijk, het huidige moderne waterbeheer is er juist op gericht om ter plekke tijdelijk water te kunnen bergen. Als je kijkt naar de klimaatverandering, de neerslagpatronen die sterk veranderen... dan valt er op bepaalde momenten op een bepaalde plaats zoveel regen. We moeten dat tijdelijk bergen. Als je Alleen dan... voor wilde regenbuien is dat bedoeld eigenlijk. Ja, exact. Maar als je dus dat allemaal technisch met gemalen op wil lossen... dan moet je alle poldergemalen op gaan waarderen. Je moet alle boezemgemalen op gaan waarderen. Dat kost goudgeld. En dan is berging, tijdelijke berging in het gebied is toch, en dat is een algemeen principe, in heel Nederland wordt dat gehanteerd, is dan eigenlijk toch een heel goed principe. En dat heeft niks met de middeleeuwse uh, beelden te maken. Ik wacht op meneer Benedictus. Nou, ik, we hebben een, een traditie van, uh, heel, van honderden jaren. Uh, Christian Huygens die, die ging gebieden al leegmalen met de modernste technieken van die tijd. En nu gaan wij het op, op een ouderwetse manier zeggen. Van, nou ja, laten we dit dan maar onderstromen. Zoals in grootmoeders tijd ook zo was. Dan, dan hebben we even de tijd om het water nog af te voeren. Maar je hebt het wel over, over, over gronden, over, over landerijen, over, over spullen van anderen die je daarmee in, in de waagschaal stelt. En ik. ik ik vind dat gewoon maar dus een objectieve instantie hier eens goed naar moet kijken gewoon van uh, wat is nu de beste aanpak. Dat gaat misschien gebeuren. Hartelijk dank oud-Eerste Kamerlid Geert Benedictus en dijkgraaf Paul van Erkelens van wetterskip Friesland. Dank voor deze discussie. Graag gedaan. Graag. Wat valt er nog te zien op televisie vanavond? Nou, de veelbesproken uitzending van Krassen Knarren, het sociale experiment van Max. Daarin worden vijf oudere BN'ers bij elkaar gezet in een jaren '70 omgeving. En vervolgens wordt er getest en daarna wordt er bekeken of ze zich dan weer jong voelen. Ik heb geen idee waarom dat zo zou zijn. Ik, ik zou er spontaan een baat van krijgen. Ja, je hebt hem al, Francisco. Nee, Dank je wel, Felix. Nou, alsjeblieft. Om half negen op Nederland 1, voor degenen die zich aangesproken voelen. Op Canvas een programma over E-nummers. De chemische toevoegingen aan ons voedsel. In hoeverre beïnvloeden zij de kleur en de smaak van ons voedsel? En welke beweringen over de E-nummers zijn nou waar of niet waar? Om vijf over tien op de Tweede bellen dus. Nou, verder is het menu van vanavond wat schaal. Wat staat er bij jou, het menu, Jurgen? Uh, Ronald Sistemans komt even langs. Dat is een verslaggever van Altijd Wat, het programma van de NGV. Uh, die spoorde in Egypte een van die vrouwen op die half december... op het Tagierplein daar in Cairo werd afgetuigd door militairen. Dus is uh, vanavond ook iets over te zien op tv. Uh, Mediaforum, nee, Altijd Wat dan, of niet? Ja, ja, nee, is goed. Ja. Uh, Mediaforum met Hadassa de Boer en Mathieu Slee. Dat is de man van de primeur van Henk Bleker. Hè, ja. Van de hoofdredacteur van Story. En uh, de stelling straks. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Dat gaat wel ver, vind ik. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Dat zegt? Dat zeg ik. En Peter van Heems gaat het verdedigen. Surf naar gids.fm. Ik ben er morgen weer.